Ik ben Felicia en dit is het nieuws van NOS op 3. De zoekactie naar de vermiste mini onderzeeër heeft nog niks opgeleverd. Het bootje met toeristen die het Titanic wrak gingen bekijken, heeft nog voor ongeveer twee dagen aan zuurstof aan boord. De tijd dringt dus. After 24 hours of someone going missing, and that could be everyone from a kidnapping victim to obviously water, You're less than 10% chance of them, them being found alive. Specialisten uit de VS, Canada en Frankrijk helpen met zoeken. Het is niet duidelijk of de boot nog onder water is of dat het misschien ergens ronddrijft. Aan boord zijn vijf mensen onder wie rijke toeristen en de baas van het bedrijf dat de duiktochten organiseert. Bij een schietpartij op de bezette westelijke Jordaan-oever zijn zeker vier mensen gedood. Volgens internationale persbureaus opende een Palestijnse schutter het vuur bij een benzinestation nabij de Israëlische nederzetting Eli. Volgens de Israëlische hulpdiensten raakten zes mensen gewond. Vooral in het noordoosten trekken er nu flinke het hagel en regen over. Luchthaven Schiphol kampt met vertragingen en annuleringen. En door het noodweer konden even geen vluchten vertrekken. Bij het autoverkeer vallen de problemen mee. De ANWB meldt dat er relatief weinig ongelukken zijn geweest tot nu toe. En het was even spannend. Een dierenpark in Born in Limburg was zijn links kwijt. Dat is een katachtige... Omwonenden kregen een melding met de oproep 112 te bellen als ze het dier zagen. En hem vooral niet zelf te benaderen. Deze bankmedewerker zat er toevallig middenin. En ik kreeg bent een berichtje binnen: van, de, ja, van de burgernet, dat er links was ontsnappen uit het kasteelpark hierachter. Dus ik ging dat zeggen tegen ja, de overige collega's. En toen uh, zagen we opeens overal politie. Uh, ja, uh, mensen van het kasteelpark zelf met hele grote netten. Uh, om dat beest te vangen. De het, links... moet ik zeggen. De links wandelde over de markt. Een dierenarts gaf het dier een verdoving, zodat het veilig terug kon. Dan nog het weer de komende uren. Nog wat buien, vooral in het noordoosten kan het nog flink tekeer gaan. Morgen wordt het een droge dag met een temperatuur tussen de 23 en 28 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 Dames en heren, u luistert naar ZFM Zandvoort. Schorsing van de raadsvergadering. Zodra deze weer begint, zullen wij daar weer naartoe gaan. Hier is Miley Cyrus, hard of En dan zien we u hopelijk zo weer terug in de raadzaal. Ja, goedenavond dames en heren. U luistert nog steeds naar ZFM Zandvoort. Met de laatste vergadering van de gemeente Zandvoort. Wij zullen tot 10 uur deze voor u uitzenden. Daarna kunt u overschakelen naar ZFM TV. Nu nog even een nummertje tot de schorsing voorbij is. Want op dit moment is er een schorsing in de raadzaal. Why are we running? There's always something Something that hides under the skin Trying to break your spirit They'll keep on coming But I know one thing If you don't care, you cannot win If it don't fit, don't wear it Anyone can Or a nobody, but I know nobody is perfect. I'll be in the wind, thinking life is a breeze. Don't need nothing now. Highway, skip out on the horseplay, empty your mind, don't look around, it'll just make you dizzy, jump off the freight train, because it's Monday, don't get worked up, the world never stops, trying to keep you busy, anyone could tell me, I'm a She's a 90s supermodel is working around Dames en heren, u nog, luistert nog steeds naar de raadsvergadering op ZFM. Die op dit moment geschorst is. Ik zie al een aantal raadsleden weer terug gaan zitten op hun plaats. Dus het zal niet lang duren voordat deze weer verder gaat. Nu nog eventjes een nummertje: een vrouwtje om me zonne. Zeven dagen maandag aan Elf maanden herstel, elke dag volle maan. Als je eenmaal ontwaakt bent, kom je Als je eenmaal geraakt bent, dan ben je geraakt. Je kan niet wegrennen als je opgesloten zit. En je kan niet meer wegkijken met je ogen dicht. Zoveel duistere zaken in het volle licht. En iedereen een mening, en iedereen verhit. En ik moet zeggen, ik weet niet wat ik moet doen. Het enige dat ik weet, we gaan niet meer terug naar het dagen in de zon, eindeloze nachten, pijnloze gedachten. Ik weet niet meer wie ik zie. Ik weet niet U had verzocht om een schorsing. En um, we zijn ook toe aan het tweede termijn van de Raad. De heer Kamer. Ja, dank u wel voorzitter. Um, ja, ik denk dat het wel goed even was om uh, even de lucht uh, te, te klaren. Um, er waren sowieso een aantal uh, misverstanden. Ik, uh, ja, ik mag aannemen dat die misverstanden nu al uit, uh, uit de wereld zijn. Dus uh, we hebben ook inhoudelijk eventjes nog met de wethouder gespart zeg maar, over de punten die in het abonnement uh, staan. Daar is ook... Richting de andere partij, nu ook een uitleg overgekomen. En daar wil ik het eventjes bij, uh, bij laten. Was dat uw tweede termijn? Uh, ja. Dank u wel. Dan ga ik naar GroenLinks, de heer Elgebani. Ja, voorzitter, dank u wel. Uh, en die lucht is inderdaad klaar, dus dat bevestigt ook al meteen vanaf mijn kant. Dat uh, daarover en over de schorsing. Um, het ding is dat we niet helemaal uh, het over het andere amendement hebben we kunnen hebben in de, in, de, in de schorsing. Ik heb. Ik twijfel of ik nog een schorsing moet aanvragen om het daar nog eens over te hebben, maar misschien doen we dat aan het eind van deze, uh, deze tweede termijn dan wel. Um, wat ik wil duidelijk maken is dat er een aantal zaken voor ons belangrijk zijn. En ik hoor de wethouder terecht ook in de commissie, maar ook vandaag zeggen dat de ambities die nu in het stuk staan minimum zijn. Uh, hij had het ook bijvoorbeeld over, over de drempel waar je in ieder geval Zandvoort overheen moet. En dat het dus een aanpassing is op wat wij in Zandvoort gaan doen. Ten opzichte van het oude stuk wat meer uh, vaarde op de landelijke wind om het zo maar te zeggen. Uh, wij hebben getracht om een aantal van die ambities om die uh, wat steviger in het stuk te krijgen. Een aantal dingen hebben we meegenomen die al in de commissie hebben besproken. Uh, let bijvoorbeeld op de, op de, op de, op de labels. Uh, het openbaar vervoer is volgens mij uit en daarna besproken. En sommige dingen hebben we ook gekoppeld aan eigen beleid. Onze inwoners hebben ons letterlijk een 2 op, 2 op de 10 van de inwoners hebben gezegd dat zij bijvoorbeeld blij zijn met de huidige fietsvoorziening en de kwaliteit daarvan. Nou, ik als docent vind een 2 op 10 niet echt heel erg hoog. Uh, dus, dus wij hebben geprobeerd om daar juist een, een ambitie van te maken. En ik denk dat daar ook een, ook een communicatieverschil aan zit. Uh, ga je uit van een minimum of ga je uit van een streven naar? Uh, een streven hoeft ook niet te betekenen dat we die 100% halen, maar een streven is wel mooi om 100% besteding te halen in plaats van 90%. Dus eigenlijk, en dat vond ik ook een beetje jammer in de eerste termijn, uh, werd er gedaan dat een aantal dingen niet hier thuis horen. Nou dat kan, dat is een verschil van mening. Uh, het zou kunnen dat bijvoorbeeld groenbeleid uh, in Q3 kan worden, van kwartaal 3 kan worden vastgesteld. Kan ik me wellicht ook nog wel in vinden. Maar betekent nog wel dat er een aantal punten openstaan, waarin we volgens mij de wethouder hebben over zeggen dat hij uh, in de commissie althans daar wel, wel iets mee kon voelen... Uh, dat er ook wel een aantal punten zijn die voor mij de rest is van de commissie ook wel, uh, wel voelt. Ik kan een punt rondom openbaar vervoer bijvoorbeeld wel nog levendig herinneren uit, uit de commissie. Dus ik probeer eigenlijk een beetje te kijken hoe kunnen we nou uitkomen uh, op, op sommige vlakken om toch een stuk net iets, iets scherper neer te zetten. Um, en er kan alles mee gebeuren. Het kan een motie worden waarin we de wethouder oproepen. Uh, maar ik zou u wel willen uitdagen om in ieder geval mee te denken met in dit geval. Uh, met dit amendement, omdat we wel denken dat we iets meer ambitie kunnen en mogen tonen als gemeente Zandvoort op sommige vlakken. Um, de reden daarvoor heb ik natuurlijk ook al in de, in de commissie behandeld. Dan nog even terug naar het amendement van in dit geval Jong Zandvoort. Wat wij daarin heel erg belangrijk vinden, is rondom uh, het stukje clean teams en uh, rondom de, de, de pilot afval, is dat dat gewoon wel stand houdt. Uh, u weet dat wij een amendement uh, de afgelopen twee vergaderingen. Uh, hebben ingediend. Uh, we hebben dat gezamenlijke wijze met OPZ en mij ook met u, de antwoord en de andere fracties hier in de raad, allebei teruggetrokken uh, om juist de wethouder die daar op dit moment over gaat de ruimte te geven om daar verder in te werken uh, en dat is voor ons ook echt belangrijk dat dat gebeurt dat we aan de hand van dit strandseizoen gaan kijken van hoe en wat uh, daarop gebeurt uh, en, en dat, dat is voor ons zo dat is voor ons echt, echt een kernwaarde. U weet dat wij daar al heel erg lang over spreken in, in de, deze gemeenteraad over het afval op het strand um, Dus dat soort Ambities, dat soort punten uit uit uit uh, uw amendement uh, willen wij dan wat dat betreft nog even onderstrepen wat betreft de windwokkels daar heb ik volgens mij nog niet op gereageerd omdat die motie pas na mij kwam uh, wij hebben dat wel uh, willen willen steunen om het feit dat wij denken dat het ook in andere gemeentes in omliggende uh, gebieden die ook wellicht iets te maken hebben met uh, zeewater uh, en ik weet niet meer hoe meneer drommel het voor maar met het rammelen en met het uh, niet rammelen uh, dat, dat, dat, dat juist daar ook al zich heeft bewezen. En dan zou het zonde zijn als we dan daar weer geld aan gaan uitgeven om te onderzoeken. Terwijl we ook kunnen kijken: hé, hey, hoe gaan wij bij collega gemeentes gaan? Kost veel minder, kunnen we veel sneller die dingen neerzetten. Uh, en kunnen we wat sneller uh, weer eigen hernieuwbare energie opwekken. Dat wat betreft de bij mijn, voorzitter. Dank u wel. Dank u wel, meneer Algebali. Gaan we naar de heer Gerrits van Zee? Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, het was. Uh, interessant. Ik. ik um... Waar ik soms moeite mee heb hier, uh, inderdaad, is dat we voor mijn gevoel te vaak denken in onmogelijkheden in plaats van uh, mogelijkheden. Want volgens mij willen heel veel mensen van alles met elkaar. Uh, er wordt ook constant gezegd, van, ja, we staan daar voor open, maar dan toch op een of andere manier loopt het mis. En dat is jammer. Nou, De, de luchtnet is inderdaad geklaard, maar er gaat toch iets, iets niet goed in het proces waar we wel vaker op hameren. Maar daar hou, ik het vandaag, daar hou ik het vandaag kort. Ik... Uh, ik wil gelijk ingaan op de kritiek van de eerste termijn op de motie van de windwokkels. Uh, want ja, veel gehoord. Ik heb onder een opmerking gehoord vanuit de fractie van de VVD, geloof ik. Een soort van vragen, kritieken over... Um, hoe het er dan zou uitzien in verband met uh, het zeewater... Uh, het zand, de dingen die, die vastlopen in Zandvoort. Uh, en nou, en nou verheugt het mij, zoals uh, een collega van D66 eerder al aangaf... die zei van nou, ik heb hier negen uh, jaar geleden al... heb ik het erover gehad. Um, de, deze windwokkels bestaan al heel lang. Ze zijn dus ook al heel uitvoerig getest. Er zijn heel veel onderzoeken beschikbaar. Er zijn ook al gemeenten uh, waar beleid is. Dus het idee dat zeezout of zand... Uh, en, en dergelijke een probleem zouden vormen uh, uh, voor windwokkels. Dat klopt afhankelijk van de wokkel, maar er dus is dus ook al bekend uh, wat voor soort wokkels je, je dan wel en niet uh, moet gebruiken. Uh, en dus is het ook logisch uh, welk beleid je daarvoor moet opstellen. Sterker nog, je kan het grootste deel gewoon rechtstreeks kopiëren van andere gemeenten. Dus die moeite uh, lijkt me in principe vrij klein. En ik hoop dan ook echt dat. Uh, ...mijn collega raadsleden van hey, ja, er, er, er komt een pilot... ...maar die pilot is toch weer dat wij als gemeente zelf geld gaan investeren in twee walk ...dat we dan vervolgens gaan afwachten, terwijl heel veel van die data is beschikbaar. En onze kritiek is wat dat betreft heel erg vergelijkbaar met die van de andere kleine fracties... ...namelijk dat ja, het, het, het is niet zo ambitieus, uh, dit plan... ...dus hoe mooi is het dan als je op zijn minst inwoners die dat willen zelf de kans geeft om misschien... ...wat ambitieuzer te zijn op een nieuwe manier. En dat, dat is eigenlijk de, de insteek. Dus een stukje uh, uh, keuzevrijheid uh, wat dat betreft. Ik hoop dat, dat daar echt nog over nagedacht wordt... ...want dit is wat ons, ons betreft echt wel uh, ja, iets kleins... ...en, en toch iets, iets, iets belangrijks. Um, wat betreft het abonnement van Jong Zandvoort... ...hebben we het eerder ook al over gehad. Natuurlijk in, in de achterkamertjes net uh, ook, ook met elkaar besproken... ...wat er nou precies misging. Ehm... Um, wij blijven erbij dat we het echt heel erg belangrijk vinden dat we de afvalinzameling centraal gaan regelen als gemeente, waar uh, vroeger uh, het, het afval voor een groot deel werd veroorzaakt... Uh, door strandpachters die dan misschien met papieren borden en dergelijke uh, ja, eten serveerden. Is dat tegenwoordig gewoon, zijn dat normale borden, zijn het normale restaurants geworden? Uh, mensen nemen dingen mee van supermarkten, het hele uh, klimaat, de hele manier waarop strandgangers... Klimaat is misschien een beetje een gek, gek, gekke, gekke zin, maar, maar de, de, de hele uh, manier waarop op, op strandgangers op dit moment... Af, ...afval naar het strand brengen en ook achterlaten... ...dat, dat heeft bijna niks meer van doen... ...met strandpachters. Um, en het is dan ook gek in mijn ogen om te zeggen... ...ja, daar moeten ze voor... ...voor 50% voor opdraaien zeg maar. Los van het feit dat er, er zijn natuurlijk personeelstekorten... ...waar ook zij mee te kampen hebben. Um, het vindt ook plaats op het moment dat ze niet open zijn. Neemt s'nachts, ze hebben net een brief ontvangen... ...waarin dat ook wordt aangegeven. Dus voor ons is dat wel echt een breekpunt. Als, als dat niet uit het amendement wordt gehaald... ...en niet herzien wordt... Uh, ...willen wij dat gewoon niet, uh, het amendement niet steunen om die reden. Uh, en wat betreft de aanscherping, ambities, uh, duurzaamheidsbeleid... ...we zijn nog steeds heel erg voor dat amendement... En nogmaals, we horen graag van de andere uh, ja, fracties uh, welke dingen daaruit kunnen... om te zorgen dat we het wel kunnen indienen. Dank u wel. Dank u wel, meneer Gerrits. Ik zie een interruptie van de heer Bouwberg-Wilson. Ja, ik, um, even wat betreft die, uh, die gedeelde kosten waar u aan refereert. Um, we hebben vragen gesteld, dat is een hele tijdje terug al. En die had te maken met die vragen met uh, de kosten... Welk deel van de kosten voor het voorkomen en opruimen van zwerfafval... ...zijn voor rekening van ondernemers respectievelijk voor rekening van de gemeente? Antwoord, ondernemers zijn verantwoordelijk voor het schoonhouden van het gepachte deel van het strand... ...waaronder het strand voor de paviljoens. De kosten hiervan zijn voor rekening van de ondernemers. De gemeente is verantwoordelijk voor het schoonhouden van de vrije stukken strand. De kosten hiervan zijn voor rekening van de gemeente. Wat mij betreft is dat duidelijk... Dat is een gedeelde verantwoordelijkheid tussen gemeenten voor de vrije stukken en de ondernemers voor de gepachte stukken. Nou is het zo, dat zeg ik er ook eerlijk bij, bij de eerdere deel van de beantwoording van onze vragen, was er ook een beantwoord wat daar tussendoor fietste. Meneer Baber echt... Wilson, uh, u interrompeert, maar ik zou u willen verzoeken een interruptie kort en bondig te houden en in de vorm van een vraag aan de heer Gerrits. Dank u wel. Uh, Graag de heer Gerts, bent u bekend met de inhoud van de, van de beantwoording van de vragen ter zake En wat is uw reactie daarop? De heer Geer. Dank u wel, voorzitter. Ik wil kort beantwoorden. Dat is namelijk dat uh, een stuk gepacht grond is ook daadwerkelijk zand is. En dan is het logisch om dat uh, ja, als gemeente ook mee te nemen in plaats van dat we dat uh, aan de, de ondernemers zelf laten. En wat betreft de terrassen waar hout ligt en dergelijke, dat is een ander verhaal. Dank u wel. Dank u wel. Ik ga naar het CDA. De heer Stefan. Um, nee, ja, ik denk... Um, er is misschien één punt wat, wat ik graag zou willen toelichten. Er um, uh, was nog eventjes een vraag uh, namens de VVD over, uh, over hoe zit dat nou met dat punt uh, in het amendement van Jong uh, over de, de, de schrapping van de 50% co-financiering. Uh, maar um, ik zit even te denken of ik dat, daarover uitloop, want ik de, de wethouder daar even, even de beantwoording over laat. Maar uh, ik denk dat we daar uh, wel uitkomen. Dank u wel. Dan komt de wethouder wel op terug. De heer Elke Ja, voor de korte interruptie. Ik heb een duidelijke vraag gesteld aan alle raadsfracties. Nou heb ik de heer Stefan daar niet over gehoord. Zou hij dat ook nog kunnen beantwoorden die vraag die ik daarover heb gesteld? Over ons abonnement en wat er dan wel niet uit zou kunnen om het CDA toch nog te bewegen om mee te gaan in de motie vinden een abonnement? De heer Stefan. Ja, eerlijk gezegd was ik denk ik in mijn eerste termijn wel duidelijk hoe ik erover dacht. Maar uh, als, als we, ja, ik weet niet of er nog een uh, tweede moment komt, maar ik wil best eventjes nog een keer meedenken. Maar, um, maar hoe ik ook graag hoe, hoe de anderen erin staan. Maar uh, volgens mij was mijn standpunt wel duidelijk uh, in de eerste termijn. OPZ, de heer Berg. Dank u wel, voorzitter. Uh, uh, OPZ is blij met uh, de uh, uitvoering van het Rijksbeset... Rijksbeleid wordt omgezet in gemeentelijk beleid. Eh, we steunen dus ook dit raadstuk. Eh, motie Bokkels vinden we te vroeg komen. En voor meneer eh, Elgebali. Bali. Eh, ja, waarbij waar toch wel, en het hoort u wel net aan de inbreng van uh, interruptie van mijn collega. Waarbij de overwegingen dat we 50% al... Co-financieren, afval, dat willen we pas. Uh, uh, we, we willen eerst het onderzoek afwachten van uh, afvalplan strand waar de wethouder mee bezig komt en later dit jaar mee terug naar de Raad komt. Dus om dit nu al uh, die 50% vast te stellen, dat gaat ons. Uh, wij vinden deze uh, uh, punten echt op dit moment nog even te voetbaardig. Dus uh, dat ondersteunen wij niet. Dank u wel. Dank u wel. Dan ga ik naar de VVD. Ja, dank u wel, voorzitter. We hebben in onze eerste termijn aangegeven dat die co-financiering voor ons ook belangrijk was. En we hebben eigenlijk begrepen dat het al is gedekt vanuit een vorige raadsbesluit. En volgens mij gaat de portefeuille er straks nader op in. Dus dat is eventjes voor ons voldoende voor nu. Dank u wel. Pvv, de heer Van Tichelen. Voorzitter, dank u wel. Wij hebben in de commissievergadering in de eerste aanleg een duidelijk standpunt uh, geventileerd. Toen kwam de heer Kramer van Jong met uh, een plan dat wij als heel positief hebben ervaren: inventariseren en dan het amendement dat daar uh, het voorsloesel van uit is. We hebben naar aanleiding daarvan besloten om uh, over onze eigen schaduw heen te springen en gewoon uh, als leidraad te nemen de zaken die in dit beleid staan, waar we wel degelijk achter staan. Uh, overhand te laten houden mis het amendement het houdt wanneer het amendement het niet houdt ja dan is die, die, die, die positieve aanleiding om over onze schaduw heen te springen en die is dan weer weg uh, ja we zouden dat betreuren want dan vallen we weer terug naar ons oorspronkelijke standpunt zoals geventileerd in de commissievergadering dank u wel dank u wel D66 de heer Hermsen ja, ik ben in ieder geval blij dat we tijdens de Ik ben blij dat we, dat we tijdens de schorsing in ieder geval uh, wat een aantal dingen hebben kunnen verhelden, verduidelijken. Um, en als ik, hem, uh, ik heb hem gewoon gelezen, zeg maar, in de zin van, nou ja, dat wordt geschrapt. Dus dan, uh, ik weet niet wat voor afspraken er gemaakt zijn. Er waren wel afspraken gemaakt en uh, is dat dan een onmogelijk bestuur. En dus zo kan het misschien ervaren worden in ieder geval door de strandpachters. Um, als er maar blijkt dat we gewoon een besluit hebben genomen, uh, dan, dan kruist zeg maar, de beleidsstuk en, uh, en het stuk met elkaar. Zeg maar. Heb ik ook als opmerking in ieder geval aan de wethouder meegegeven, dan vervolg dan graag wel een up-to-date stuk krijgen, zodat we dat kan, kunnen vaststellen dat het gewoon doorloopt zoals we besloten hebben. Kun je er nogal heel veel van vinden, hè? Want, maar goed, dat, uh, ik was er bij de commissie niet, dus ik zal uh, voor of tegenstemmen, even afhankelijk van wat ik hoor van de wethouder. Uh, en dat wacht ik ook eigenlijk wel af, uh, wat betreft die motie van uh, de Wokkels blijft het in principe gewoon staan, wat ons betreft in ieder geval. Omdat de uitgangspunten, zeg maar, ook na aanleiding van het onderzoek wat eventueel gedaan is, en het bestaande onderzoek noem hem op allemaal, uh, goede leidheid kunnen zijn, zeg maar, of handvatten kunnen bieden aan de wethouder, om in ieder geval een beleid te beschrijven. Nee, is ook een antwoord. Um, ja, wat betreft ambities... Ja, ik, uh, het is, ik vind ook ambities vind ik altijd wel mooi. Zeker in een beleidsplan. Je hebt een streven. Je streeft ergens naar. En als het 100% is, uh, dan moet je dat denk ik ook wel gewoon willen. Uh, ook al is 90% reëel. Want anders dan een streven, zeg maar. We hebben realiteit en, uh, en, en hetgene wat je wil, zou willen uh, uitvoeren... of willen zijn als gemeente. Uh, en als die uh, ambitie wordt bijgesteld... We merken natuurlijk wel gewoon dat het coalitieakkoord staat uh, niet vooruitstrevend. maar nou, Wij wilden graag de Groenste Gemeente van, van, uh, van Nederland worden, Groenste kustplaats. Ja, dat gaan we dan niet halen, dat is dan jammer. Uh, nou ja, dan zei je het zo. Dan uh, zullen wij heroverwegen wat we dan uh, met dit stuk gaan doen. Dank u wel. Dank u wel. Ten slotte, interruptie van de heer Kramer. Uh, ik... ik, ik uh... Ik heb die ambitie ook om de groenste gemeente van Nederland te worden. Dus ik denk dat we elkaar daarop kunnen vinden. En ik denk dat we dat ook met elkaar kunnen gaan bereiken... als het dadelijk het groenbeleid gaat komen. Dank u wel. De heer Hermsen? Ja, ik denk dat de definitie van groen en groen... niet te letterlijk genomen moet worden. Het gaat ook even over groene energie, maar dat is even wat anders. Dank u wel. Ik stel voor dat we de, de definitie... De, de kwestie niet bespreken met elkaar vanavond. Want dan hebben we morgen sowieso nodig. Mevrouw Koper... Dat vind ik een goed voorstel, voorzitter. Uh, taal, het gaat namelijk allemaal om taal. Wat bedoel je met elkaar? Dat blijkt deze discussie over groen en groen ook maar eens. Na afloop uh, van de vorige uh, commissie heb ik ook gezegd... nou, als we met elkaar die ambities scherper zitten... misschien moeten we even met elkaar zitten. Even de koppen bij elkaar steken. Nou, het is nu met een lijstje gebeurd. Ik constateer dat dat niet de, me de, me de, de beste methode is... om elkaar op één lijn te krijgen. Dat vind ik jammer. De Partij van de Arbeid verwacht dat we met elkaar die lat zo hoog mogelijk leggen, die groenste gemeente. En inderdaad, groen in alle ambities die er zijn om uh, duurzamer te zijn. Vandaar ook dat wij ons stinkende beste hebben gedaan in de commissie, inhoudelijke discussie. Um, en die inhoudelijke discussie ook willen voeren met elkaar. En dank aan de wethouder dat hij toelichting gegeven heeft op het beleidsplan. Het beleidsplan omschrijft zaken beter dan het raadstuk, dat, dat al ten eerste... En uiteraard is dat dan ook uh, nauwkeuriger beschreven dan wat er in, um, in de bijlage staat: het geld. Uh, voor mij zit ik er principieel in. We maken met elkaar beleid. ...in de vorm van ambities en dan zoeken we daar geld bij. En als die ambities voor ons zo belangrijk zijn dat we keuzes moeten maken... ...maar gelukkig hebben wij een penningmeester die goed op de centjes let... ...dus dat is niet zo vaak zo, financiële keuzes moeten maken... ...dan kan dat alsnog, maar je moet eerst met elkaar vaststellen waar je naartoe wil. Nou, wat ons betreft... Um uh, vind ik in ieder geval vind ik het uh, uh, fijn om van de wethouder te horen dat als hij zegt ik streef naar 90% dan wil ik daar graag uh, uh, wil ik 100% halen, dan zou ik zeggen schrijf dat dan ook op voortaan. Maak daarvan, ik streef naar 100%. En een minimum moeten we 90 halen. Want dat, dat is namelijk wat je dan doet. En dan maak je het duidelijker met elkaar. Dat is ook hoe we het amendement hebben ingestoken. Ik hoor ontzettend weinig collega's die daar verder inhoudelijk op ingegaan zijn. Dus ik denk dat wij ons nog even moeten beraden over het amendement. Ik ben gezien wat we gehoord hebben over de wokkels, ben ik voornemens om daarvoor te gaan stemmen. ...en ik ben nog steeds niet van alleen maar het geld... ...dus ik ben niet voor het, uh, het amendement van uh, Jongs Antwoord. Dank u wel. Dan stel ik voor, u heeft aangegeven een schorsing te winnen zometeen... ...maar ik stel voor dat u de uh, beantwoording in tweede termijn van de wethouder meeneemt... ...in uw beraadslaging en geeft dan ook het woord aan de heer Carré. Ja, dank u wel, uh, voorzitter. En ik begin even uh, door uh, hand in eigen boezem te steken... Maar dan begin ik met hopelijk het, uh, uh, dat ik morgen met een, een blij gezicht het gemeentehuis uh, binnenkom. Um, want morgen uh, ben ik één jaar uh, uh, wethouder, als het goed is. 21 juni vorig jaar ben ik... En, en dat betekent dat, dat het, het hele jaar hier een ontzettend leerproces voor mij geweest is. En ook dit stuk en het tot stand komen van dit stuk is voor mij echt een ontzettend leerproces geweest. Wat ik hieruit haal en dat heb ik in de commissie ook gezegd. We hebben de kader of de raad heeft kaders vastgesteld omtrent het duurzaamheidsbeleid... Dat is een, een, een, een, een, een mandaat of vrijheid die het college heeft, maar ik heb getracht open en transparant te, te zijn door die bijlage 1 op te nemen. Uw uh, feedback horende, um, er zit natuurlijk achter die bijlage 1 er zit allerlei argumentatie. Um, en die argumentatie die miste in dit... Er staat gewoon in één regeltje uh, staat opgenomen een, een, een onderwerp waar we iets mee willen doen en er staat een geldbedrag uh, aan. Dus dat is. Ik uh, neem dat zeker mee voor de volgende uh, stukken st om daar wat meer toelichting, argumentatie aan te uh, geven. Om te voorkomen dat die discussies daarover. Ontstaan. Ik heb het in de commissie gezegd, ik heb het in de eerste termijn gezegd en ik zeg het nu weer. Het zijn minimale ambities. Minimaal, meer, daar ga ik me voor inzetten. Maar dit is het, het minimale. Meer is gewenst, meer is uh, beter. Ehm... Um, En dan zit ik even te uh, denken, want er, was, uh, um, er is een hele hoop gezegd over die 50% co-financiering. Dat ene regeltje in bijlage uh, 1. Waar dat voor bedoeld uh, was, is voor de gemeentelijke uh, de, de, de kosten die wij als gemeente maken, om zo zeggen, 50% vanuit de gemeentekast, noem ik het maar even te financieren. En 50% vanuit het Collegebudget. Uh, u heeft vorige maand, zeg ik uit mijn hoofd, in de, in, de, in, de, in de raad van mei in het punt aanpak strand 2023 heeft u flink over uh, gedebatteerd en daar zijn ook de budgetten vastgesteld waar collega Hendricks mee aan de gang gaat en er is ook toegezegd dat er een plan van aanpak gaat uh, komen. Zelfs als groen, er is al meerdere malen over groen in deze raad gesproken en ook daar de groennota die komt daar uh, uh, die komt er, uh, uh, aan en daar zullen natuurlijk ook budgetcijfers uh, uh, aan gehangen uh, uh, worden. Um, dus samenvattend, een leerproces voor, voor mij voor bijlage 1. Voor de toekomst meer uh, duiding uh, uh, daarbij. Ik heb net uh, in de schorsing al hopelijk wat, wat duiding daarin kunnen uh, geven. En nogmaals, het zijn echt minimale ambities die in het plan uh, uh, staan. Hoe meer, hoe beter. Dank u wel. Ik kijk even naar mevrouw Koper. U had aangegeven mogelijk een schorsing. Ja, voor een paar minuutjes, uh, voorzitter. En dan schors ik de vergadering voor een paar minuten. Ja. Ik geef ja, dank u wel. Woord. We wilden even overleggen wat we met de mooie woorden van de, van de wethouder uh, en het amendement uh, doen. Um, we hebben gevraagd aan reactie van uh, wat, wat kunnen we uh, uh, uh, uh, hieraan veranderen om andere partijen ook mee te krijgen. Dat, dat is niet gelukt. Um, en eigenlijk zijn de, zouden de woorden van de wethouder wat ons betreft voldoende uh, kunnen zijn. Want hij zegt echt hoe meer hoe beter. Um, nou, daar houden we van. Maar tegelijkertijd vinden we het ook belangrijk om met elkaar principiële discussies over waar wil je naartoe te voeren. Dus wij willen hem alsnog in stemming brengen, omdat hij dan vast ligt. En dan hopen we van harte dat wij volgend jaar bij tweejarig bestaan van deze wethouder met elkaar taart eten van het was hoe meer, hoe beter. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel. Dan stel ik vast dat wij gaan stemmen over twee amendementen dan over het raadsvoorstel en dan over de motie dan moet ik zeggen over het al dan niet geamendeerde raadsvoorstel en dan begin ik met het amendement van jong zandvoort wie is daarvoor dat zijn de fracties van cda vvd pvv opz en jong zandvoort wie zijn daar tegen dat zijn de fracties van zee partij van de arbeid d66 en GroenLinks. dat betekent dat wij met 13 stemmen voor en uh, vier stemmen tegen dit amendement is aangenomen dan kom ik bij het amendement van GroenLinks met een ondersteuning van een aantal andere partijen wie zijn voor dit voorstel dat zijn de partijen C Partij van de Arbeid D66 en GroenLinks wie tegen en dat zijn de fracties van VVD CDA Partij van de Arbeid OPZ en Jong Zandvoort uh, uh, en PVV Um, dan is daarmee met 17 tegen 4 13, dit, 13 uh, tegen 4 dit amendement verworpen. Is er nog behoefte aan stemverklaring op dit punt? De heer Kramer. Ja voorzitter, veel van de punten die uh, in het amendement uh, staan, die kunnen wij uh, ondersteunen. Ik vind alleen het moment, zeg maar nu, om dat nu vast te stellen, uh, niet juist. Dus zou dat op een ander moment wel uh, willen. Maar daar hebben we dan nog eventjes contact uh, over. Dank u wel. Dan gaan we stemmen over het gehele voorstel. Wie, het geamendeerde voorstel, dus na het amendement aangenomen amendement van Jong Zandvoort. Wie is er voor dit voorstel? Dat zijn de fracties van P. Even kijken. Partij van de Arbeid. VVD, CDA, pvv OPZ en Jong Zandvoort. Wie zijn hier tegen? Dat zijn de fracties van Zee, GroenLinks en. De, of, en uh, D66, excuus. Daarmee is met, uh, even kijken, 714 um, oh. voor en 3 het voorstel aangenomen. En uh, zie ik dat er in ieder geval een stemverklaring uh, van mevrouw Koper komt. De stemverklaring is dat ik de wethouder uh, aan die taart hou volgend jaar. Vandaar dat ik hem het voordeel van de twijfel hierin gegeven. We gaan samen taart eten. Dank u wel. De heer Elgebali, stemverklaring. Ja, voorzitter. GroenLinks is natuurlijk voor het duurzaamheidsbeleid, maar u kan zich voorstellen met het amendement dat wij dan tegen het stuk stemmen. Dank u wel. De heer Gerrits. Ja, dank u wel, voorzitter. Zee nou, is helemaal voor een goed duurzaamheidsbeleid en dat, dat missen we. Het is te, te ambitieloos. Dank u wel. Dank u wel. Dan komen we bij de motie van zee over de wokkels. Wie is er voor deze motie? Dat zijn de fracties van de Partij van de Arbeid, Z, D66, GroenLinks en de PVV. Wie zijn hier tegen? Dat zijn de fracties van OPZ, Jong Zandvoort, CDA, eh, VVD. Dat is, betekent dat met, even kijken, is het 11, 6 tegen, eh, 11 6 voor en 11 tegen. Dit motie is verworpen. Dan zijn we daarmee aan het einde gekomen van de raadslagingen over dit onderwerp. En dank ik de heer Carré voor zijn inbreng en aanwezigheid. Um, en komen wij bij een volgend belangrijk punt. Um, dat uh, niet gezegd hebbende dat wij blij zijn dat mevrouw Geurenson van de OPZ na nou, haar omzwervingen weer in ons midden is. Um, dank u wel dat, uh, <laughs> dat u in ieder geval had laten weten dat we ons niet ongerust hoefden te maken. Um, kreditaanvraag Nieuwbouw Post Zuid van de regeringsbrigade. De Raad wordt voorgesteld om een aanvullend investeringskrediet van 760.000 euro... ...inclusief BTW, vrij te geven voor de nieuwbouw van Post-Zuid van de Zandvoortse reddingsbrigade. En om de aanvullende kapitaallasten van 26.600 euro daar mee te nemen... met de voorjaarsnota van 2023. Er zijn door de fractie van een OPZ een amendement en twee moties aangekondigd. En ik geef dan ook graag het woord aan mevrouw Geursson. Dank u wel, voorzitter. Um, ja, op zo'n avond als deze um, merk je wel hoe belangrijk het is als je geholpen wordt. Als je in de problemen uh, zit. <lacht> als je staat uh, langs de, uh, de A9 en je moet daar snel uh, afgevoerd worden. Dat er binnen 20 minuten iemand uh, ter plek is die je vervolgens afvoert naar een parkeer, parkeerterrein. Waar je dan nog wel anderhalf uur staat. Maar uiteindelijk zijn we dan toch uh, veilig en wel weer in Zandvoort aangekomen. Um, waar het ook om ging, als je langs zo'n snelweg staat, is ook dat je in veiligheid wordt gebracht. Dus het eerste wat ze zeggen is. ga um, in ieder geval dus achter de vangrail staan op het moment dat het kan en zorg voor je veiligheid. Um, dan komt vervolgens ook de berger en dan wordt er gezorgd dat het, de weg, het wegdek een, een rood kruis heeft, zodat ook hij veilig zijn werk kan doen. Um, de veiligheid, daar hebben we natuurlijk in Zandvoort ook uh, mee te maken. Uh, het bruggetje zult u uh, kunnen begrijpen. Um, alleen waar we het net te maken had met een organisatie met, uh, uh, met betaalde krachten... ...hebben we hier zand voor te maken met een organisatie met vrijwilligers. En niet een heel klein beetje vrijwilligers. Een hele grote groep vrijwilligers, 450 leden in totaal. Maar 80 leden echt actief op het strand... ...en in het zwembad, want laten we dat ook niet vergeten... ...te zorgen dat onze jeugd of de jeugd hier in Zandvoort ook uh, goed en veilig leert zwemmen. En die vereniging die is al uh, jaren bezig um, om ook voor zichzelf een veilig uh, onderkomen te krijgen. Nou, eindelijk na tien jaar, en dat zijn allerlei factoren waardoor dat uh, gespeeld heeft... Uh, ...we weten het hier allemaal, uh, is het dan eindelijk zover dat uh, Post Zuid, moet ik zeggen, de, van de reddingsbrigade... Um, ...vernieuwd gaat worden. Um, in de loop der tijden, en dat hebben we allemaal gezien met ook de, de bedragen en, en dergelijke waar we mee te maken hebben... ...is er best wel ook gesneden in het ontwerp. Dat is logisch en ik moet ook wel zeggen dat uh, de Rendsbegade, we hebben er meerdere gesprekken mee gevoerd... ...ook altijd zelf heeft meegedacht qua mogelijkheden, qua onmogelijkheden. We hebben echt niet gevraagd om de kazerne of de post met de, de, de, de gouden uh, kranen... Maar gewoon wel vanuit de optiek dat ook de vrijwilligers daar veilig en goed hun werk moeten kunnen doen. Dag en nacht. Want laten we wel wezen, het is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. En zij staan er ook op het moment in tijden dat het in de winter is en de zee is wat gevaarlijker. Gaan ze ook met gevaar voor hun eigen leven de zee op om anderen te redden. Dus wat dat betreft, groot compliment voor al die vrijwilligers. Um, dan gaat het natuurlijk over de post. En wat ik al zei, er is op een aantal punten is gesneden. Het voorstel uh, um, um, stemmen wij uiteraard mee in. Maar we zien wel twee uh, in ieder geval mogelijkheden tot verbetering. En dat heb ik volgens mij in de commissie, heeft ook Zet dat ook al aangegeven. Het heeft te maken met het wateronthardingssysteem. Uh, waar er eerst zeg maar, voorzien was in een balkon om zeg maar, ook aan de buitenkant de, bijvoorbeeld de ramen te kunnen lappen, is dat toch vanuit een prijsperspectief weggehaald. Het systeem om de ramen schoon te kunnen houden is er niet. En we weten allemaal het afspuiten van het materieel en het materiaal, met, uh, dat moet gebeuren aan het einde van de dag als je praat over zand en zout. Het... Um, Um, kalkwater, nou niet het beste voor je, voor je spullen. Um, het systeem, een wateronthardingssysteem, is dat dan de uh, meest effectieve oplossing? Nou, in ieder geval in de ogen van de mensen van de Renners op dit moment ook wel. Uh, de kosten, um, die zijn lastig, maar wat wij hebben begrepen zijn de kosten daarvan ook weer niet al te hoog. Um, en daarnaast, um, we hebben het net um, ook gehad over duurzaamheid. Um, de, de, het materieel van de, de reddingsbrigade is op dit moment gaan natuurlijk nog wel op diesel. Maar er zal natuurlijk wel een moment uh, uh, zijn dat ook daar de voertuigen richting um, elektrisch uh, gaan. En dan zou het natuurlijk wel fijn zijn op het moment dat je op het strand bent bij je post, dat ook daar het materieel, uh, ik kan me voorstellen, misschien boten, maar het is misschien een stukje verder in de toekomst, dat het materieel daar ook geladen kan worden. Nou, die voorziening ontbreekt op dit moment in het ontwerp. En vandaar dat wij ook een amendement hebben inke, uh, uh, stellen wij voor. En dan moet ik even kijken dat ik het goede heb. Dit is het amendement. Het besluit is een aanvullend budget van 20.000 euro vrij te geven... ...voor de installatie van een wateronthardingssysteem en een elektrische laadmogelijkheid. En de kosten hiervan te lasten te brengen van het duurzaamheidsfonds. En met betrekking tot het, uh, hebben we nog een tweetal moties. Als je praat over Post-Zuid... Um, in de commissie hebben we het over gehad van. Dan heb je een, een, een nieuwe post. Um, en het is wel aardig. En ik ben toevallig van het weekend nog even op Post Zuid geweest. Dat het interieur. En dat is zo gezegd het hoeven niet de gouden kranen te zijn. Maar het zou toch wel mooi zijn als het, um, de oude meuk. Om het zoals we toen noemden. vervangen kan worden door uh, praktisch en uh, uh, goed interieur. Want ik vind ook wel. Of OpenZ vindt ook wel dat de Rennersbrigade dat verdient. Um, het mooiste zou zijn. Uh, en dat is een beetje lastig. Eigenlijk zouden wij um, een oproep willen doen... ...ook richting bijvoorbeeld de strandpachters. Want uiteindelijk is ook de reddingsbegade... ...we hebben hier met z'n allen blauwe vlag. Dat staat ook voor een stuk veiligheid op het strand. Als ook de strandpachters um, mee zouden financieren, sponsoren... ...als het gaat om het interieur van de reddingsbegade. Waarschijnlijk heeft het, de heeft daar zelf ook nog wel ideeën over. Dus dat is ook de, in, de, de oproep van de motie... En ik ga, zal u alle overwegingen niet meenemen. Maar dat is te zorgen dat het interieur van Reddingspost Zuid wordt vernieuwd. En hiervoor ook de mogelijkheden van sponsoring in mee te nemen. En alles natuurlijk qua kosten binnen redelijkheid en billijkheid. Maar dat vertrouw ik beide partijen in deze wel toe. En tot slot, voorzitter. Ik um, gaf het al aan. Uh, in het begin van het begin duurde tien jaar. Um, ondertussen is er in tien jaar heel veel gebeurd. Maar is in ieder geval Reddingspost Noord... Er niet beter op geworden. Waar je een verwachte levensduur had van 10 tot 15 jaar staat hij in ieder geval een stukje uh, langer. Maar is ook uh, al daar nou ja, slaat de tand destijds uh, Bickelhard toe. En dan vandaar ook een tweede motie met de oproep om uiterlijk bij de begroting 2024 een plan van aanpak nieuwbouw reddingspost Noord aan de Raad te overleggen. Zodat ook post Noord vervangen kan worden en de reddingsbegaan al daar ook in een degelijk en veilig... onderkomen... Um, haar taken kan uitvoeren. Dank u wel. Dank u wel, mevrouw Geurson. Ik um, ga uh, nu... Um, het rijtje af. Ik ga naar de heer Gerrits van Zee... met het verzoek om al meteen... in eerste termijn ook te reageren op de... moties uh, en uh, het amendement... wat is ingediend. Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, op zich is het een goed voorstel... Um... We vinden ook uh, uh, nou ja, dat, dat er iets met Zuid moet gebeuren. Dat staat voor zich. En dat er iets met Noord moet gebeuren. Daar kunnen we ons ook absoluut in vinden. Belangrijk dat uh, ja, ze gewoon een goed onderkomen hebben. En uh, hun werk goed kunnen doen. Belangrijk werk ook. Um, iets wat we ons wel nog afvroegen is de vraag of het verhaal met het raam wel onder het duurzaamheidsfonds valt. Wat ons betreft niet. Dus daar, daar kunnen we niet uh, uh, achter staan. Maar op zich dat het... Uh, moet gebeuren en dat, dat het uitzicht nodig is, daar zijn we het wel mee eens. Maar misschien uit een ander potje is eigenlijk onze vraag. Uh, verder oproep tot sponsoring steunen wij, maar we vragen ons af of dat dan gericht moet zijn aan de strandpachters. Want ik weet wat in, in uh, Bloemendaal wordt het gesponsord door 538. Dus er zijn ook misschien wel organisaties uh, breder die dat, uh, die dat uh, zouden kunnen en willen. Dus misschien ja, beter om het allemaal om het ook wat breder aan te spreken. En dat is eigenlijk... Uh, alles. Verder uh, staan we redelijk positief tegenover de ingediende amendementen en uh, voorstellen. Dank u wel. Dank u wel, mevrouw Koper. Voorzitter, dank. Uh, nou, allereerst, kredietaanvraag. Daar dus zijn we het volgens mij allemaal, allemaal over eens. Hamerstuk, ergernis dat het zo lang heeft geduurd. Dan het amendement uh, als het gaat om uh, het aanvullende budget. Uh, uh, sympathiek, uiteraard. En uh, uh, Zandvoortse Reddingsbegaan heeft zo lang moeten wachten op. Uh, op de nieuwe bouw dat het natuurlijk uh, prima is om dit uh, vrij te geven voor de installatie van de wateronthardingssysteem en een elektrische laadmogelijkheid. Voor wat betreft die waterontharding deel ik wel de opmerking van, uh, van mijn collega hiernaast. Um, het lijkt me goed dat het gebeurt, het is sympathiek. Um ik, ik had eigenlijk wel verwacht dat het in het krediet zou zitten zo langzamerhand, uh, want wateronthouding zijn de kosten toch niet, meen ik uit ervaring. En dan een vraag die ik dan heb voor het, voor het college, zijn de bouwvoorschriften niet zo, om zo duur zo mogelijk te bouwen. Dus wordt de, de, de, de laadpaal niet, uh, niet meegenomen. Dan uh, het interieur, ik was even op het verkeerde been, interieurpost Zuid-Noord. Uh, uh, uh, maar ook dit weer, zeer sympathiek, of er crowdfunding moet gebeuren, dat laat ik dan maar uh, ...over aan, uh, aan de, de, de Zandvoortse reddingsbrigade zelf. Uh, die zijn vast in staat om dat uh, heel goed uh, te organiseren. Ik zie daar voor ons geen rol in. Maar dat het met het interieur wat moet gebeuren... ...dat wat omvalt, dat moet zeker vervangen worden. En die motie Post-Noord... Uh, ja, ik, ik heb niet kunnen vinden wat we daarover hebben, hebben afgesproken, uh, wat er op de planning staat. Ik heb wel het beeld dat de begroting 24 al in oktober voorbij komt. En ik vraag me af, zijn we dan, uh, is het college in staat om na het reces al, uh, al zo'n planning uh, te leveren? Dat, uh, dat, dat, zou, dat zou ik bewonderen en, en toejuichen, maar het is wel een vraag. Dank u. Dank u wel. De heer Harms, D66. Ja, dank u wel voorzitter. Ja, dat er uh, extra geld nodig is in deze tijd is prima. Veiligheid staat voor alles. Zonder dat uh, uitzicht altijd een probleem is met uh, dit soort dingen als het gaat om veiligheid. Um, ja, dat, dat is maar zoals het is. Het um, kost de gemeente wel veel geld en dat is dan wel weer jammer. Um, als het gaat om het amendement met betrekking tot, dan uh, nou, moet ik altijd even kijken, over de 20.000 euro is een beetje de vraag aan het college zeg maar, of die vraag überhaupt binnengekomen is uh, bij het college dan wel bij de kredietaanvraag. Um, het, het, het, het lijkt mij in ieder geval heel simpel zeg maar, op dat op een later moment nog een keer aan te leggen zeg maar, als die behoefte er is, maar zo kijk ik er in ieder geval naar. Um. Wat betreft de uh, Ringsbos Noord uh, op zichzelf akkoord. De vraag is een beetje inderdaad ook wat de mevrouw Koop van de PVDA zegt is het haalbaar? En wat betreft het interieur, ja, het is ik, ik vond het van de en dat heb ik ook teruggekoppeld ook aan uh, mevrouw guerens overigens van OpenZ. Uh, net als dat wateronthandelings, het wateronthand uh, elektrische uh, laadpaal en dan nu het interieur zeg maar. Het is op dus daar niveau vind ik in ieder geval dat wij als raad daar geen invloed op hebben. Uh, dan al niet zeg maar, als dat een vereiste was bij de uh, kredietaanvraag. Uh, ik vind dat we er overkoepelend zeg maar, daar niet over gaan. Dus dat is, een, uh, dat is mijn persoonlijke mening. Dank u wel. Dank u wel. De heer Elkebali GroenLinks. Ja voorzitter, dank u wel. Uh, allereerst uh, ook vanuit onze fractie GroenLinks uh, vinden wij het... Eigenlijk bijna onbegrijpelijk dat wanneer iets voor algemeen nut bestemd is, in dit geval onze eigen reddingsbrigade, die toch wel een hele belangrijke taak hebben, lijkt mij, dat we dan over wordt geprocedeerd. En natuurlijk mag iedereen naar de rechter stappen, maar iets wat zo belangrijk is, en zeker in deze staat van de reddingspost nu, is bijna ondenkbaar dat je, dat je daar op tegen kan zijn. En dat het dan uiteindelijk ook eens een keertje het algemene, namelijk de gemeente geld kost, uh, is dan nog eens een keer een neven wat ook, is, ja, ook wel valt te betwisten. Dus dat wil ik toch nogmaals hebben gezegd. Ik weet dat het is in de commissie ook meermaals gezegd, maar uh, wij wij kunnen daar met ons hoofd als GroenLinks zijn er niet bij. Dan naar de moties en het amendement van uh, de Oude Partij Zandvoort. Wij staan eigenlijk tegen alle drie staan wij, uh, positief. Um, alleen willen we wel bij de motie rondom of het amendement rondom de, de waterontharder en de laadpaal uh, vragen of die niet uit het duurzaamheidsfonds kan worden betaald maar juist uit de algemene reserves die wij vast als gemeente nog wel hebben en ik zie ook dat de wethouder Financiën uh, hierbij uh, is aangeschoven, dus die zou vast wel die vraag kunnen beantwoorden juist eigenlijk ook om de argumentatie die net eronder ronde ging in dat we uh, nu uh, met uw goed, uh, goed uh, nemen net het uh, duurzaamheidsplan hebben we vastgesteld met een bepaalde financiering daaraan en laten we dan op een later termijn kijken hoe we die uh, indeling uh, inkleuring van de, de middelen die zijn vrijgevallen uh, ja hoe we die gaan aanpakken betekent niet dat ik tegen uw plan ben en ik snap dat tien jaar geleden er nog niet een aanvraag is geweest... waarin een laadpaal is opgenomen en een waterontharder. Uh, want helaas duurt het zo lang voordat we nu op het punt zijn... voordat we gaan beginnen over uh, de, de daadwerkelijke bouw en het krediet daarvoor. Dus ik denk dat dat iets is waarbij waar wij door de, door de tijd zijn ingehaald... en waardoor dit stuk door de tijd is ingehaald. Dus ik zou dat willen dekken uit de algemene reserve... aangezien het ook niet zo'n heel groot bedrag is. Dan wat betreft de, het interieur. Uh, ik zou er dus ook voor willen kiezen... Om in ieder geval ook bij Post Noord te kijken. wat we daar aan het interieur ook al zouden kunnen meenemen. in een, algehele, in een algeheel verzoek voor de reddingsmigrade. Ik neem aan dat. Via de kabel op 104.5. En in de Ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 10.